1 uur. Het nos Journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Syrië wil praten over oplossing, zegt VN-gezant Brahimi. Kritiek op Pakistanse regering en veiligheidsdiensten na bomaanslag Kwetta. En extra rijles voor Belgische agenten. Het weer vanuit het zuiden meer ruimte voor de zon. Het blijft overwegend droog en het is 4 tot 6 graden. Morgen en dinsdag ook nog velo-grijs, met dinsdag kans op wat natte sneeuw of motregen. Daarna droog en vaker zon, maar wel wordt het weer wat kouder. Het Syrische regime wil praten over een vreedzame oplossing voor de burgeroorlog. Dat heeft VN-gezant Brahimi gezegd. Hij had opgeroepen tot gesprekken tussen de Syrische oppositie en een delegatie van het regime. Brahimi heeft nog geen specifieke locatie genoemd voor de gesprekken. En ook is nog niet bekend wie de onderhandelingen zou voeren namens de regering. Brahimi noemt de gesprekken een begin om uit deze donkere tunnel te komen. Volgens de VN heeft de burgeroorlog in Syrië bijna 70.000 mensen het leven gekost. De Pakistanse regering en veiligheidsdiensten krijgen kritiek vanwege de bomaanslag gisteren op een markt in Quetta. Daarbij vielen meer dan 80 doden. Volgens de gouverneur van de provincie worden Soenitische extremisten niet aangepakt.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 Daar lukt het vooralsnog minder goed, maar uh, ja, hier in Pakistan... met heel veel bloedvergieten uh, gaat, dat wel degelijk, uh, uh, gaat dat ze wel degelijk goed af. Hè. Sectarische strijd daar, die dus heel bloedig uh, uh, op dit moment verloopt. Zuid-Azië-correspondent Lucas Waagmeester. In het Oostenrijkse wintersportplaatsje Leg... wordt vandaag het ski-ongeluk van prins Friso herdacht... dat precies een jaar geleden plaatsvond. De prins raakte toen bedolven onder een lawine. Hij ligt in coma in een ziekenhuis in Londen. In een kerk in Leg staat een portret van Friso op het altaar... en wordt straks om vijf uur voor hem gebeden, zegt de pastoor. Aan het begin staat het beeld van prins Friso op het altaar... en ik spreek een gebed voor hem en zijn familie. De familie is er Koningin Beatrix is al sinds maandag in leg. En gisteren kreeg ze gezelschap van Prins Willem-Alexander, Prinses Maxima en hun drie dochters, die met de koninklijke trein naar Oostenrijk zijn gegaan. En ook Prinses Mabel, de echtgenote van Friso, is in leg. We gaan even naar het voetbal in Arnhem. Vitesse tegen Groningen, Richard van der Made. Ja, de nummer 5 tegen de nummer 10. Vitesse, vijfde, staat na 32 minuten nog op 0-0. Deze wedstrijd. Vitesse beter met een kopbal van Reis. Net over een schot van Van Aanholt En zojuist een schot van Kasja. Ook van een meter of 20. Waar de keeper van FC Groningen nog wel wat moeite mee had. Nu de ingooi van Van Aanholt In het strafschopgebied In de buurt van Havenaar. De langste speler op het veld. De bal wordt dan doorgekopt. En dan het schot weer van Vitesse. Van Van Ginkel. Dit keer de aanvallende middenvelder. Maar ook dat schot gaat in dit geval ruim over het doel van. Van FC Groningen. FC Groningen dat we nog niet hebben gezien in deze wedstrijd. Eigenlijk geen enkele mogelijkheid nog op het doel van Piet Veldhuizen. Voor de ploeg van Robert Maaskant. Groningen dat wel de laatste twee wedstrijden won. En dus wat geklommen is op de ranglijst. Nu tiende staat. En als doel heeft om de play-offs natuurlijk nog te bereiken. De play-offs om Europees voetbal. Vitesse beter in deze wedstrijd. Domineert is ook veel agressiever in de duels. Maar tot nu toe nog geen goals in dit duel in Arnhem.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 Op het Sint-Pietersplein in Rome zijn gelovigen vanochtend massaal toegestroomd voor de zegening door de paus. Benedictus kwam, zoals elke zondag, om 12 uur voor het raam van zijn werkkamer om de aanwezigen te zegenen. Gewoonlijk komen daar enkele duizenden mensen op de zegening af, maar omdat het een van de laatste keren is, waren er meer dan 150.000 belangstellenden naar het plein gekomen. Benedictus werd door de aanwezigen luid toegejuicht. De paus bedankte hen in verschillende talen voor hun steun. In het Spaans vroeg hij de gelovigen om te blijven bidden voor hem en voor zijn opvolger. De Maratocé heeft vannacht geschoten tijdens een achtervolging op de A28. De Maratocé achtervolgde een 52-jarige bestuurder uit Groningen... die al vanaf de ring van Groningen gevaarlijk reed en weigerde te stoppen. En daarna reed hij de A28 op, de Maratocé. Bij de afslag Asen uh, was een collega van de marchagé. Die was op dat moment uh, draaide die in dienst mee uh, bij de politie. Die uh, besloot op dat moment om uh, twee keer gericht te schieten op de banden van deze auto. De man uh, die kwam beneden bij de afslag bij Rotondo terecht. En uh, daar is hij volgens uh, aangehouden. Het is nog niet duidelijk waarom de man gevaarlijk reed en of hij onder invloed was van alcohol of drugs. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het huis van Oscar Pistorius... een bebloede cricketbed gevonden. Dat meldt een Zuid-Afrikaanse krant. De atleet zou zijn vriendin Riva Steenkamp met de bed hebben aangevallen... voordat hij haar doodschoot. De krant zegt dat drie bronnen dicht bij het onderzoek hebben verteld... dat er keihard bewijs is tegen Pistorius. Familie van de hardloper beweert dat hij haar door de deur van de badkamer heen schoot, omdat hij dacht dat ze een inbreker was, maar volgens de krant is er geen spoor van inbraak gevonden en had Steenkamp niet alleen schotwonden, maar ook een ingeslagen schedel. Bij serie aanslagen met autobommen zijn in Bagdad minstens twintig doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. De autobommen ontploften in Sjaïtische wijken. Op de meeste plaatsen was een markt het doelwit. De verantwoordelijkheid is niet opgeëist, maar het recent opgeleefde geweld in Irak wordt toegeschreven aan soenieten die banden hebben met Al-Qaeda. Belgische agenten krijgen extra rijles om het aantal ongelukken met dienstauto's terug te dringen. Die komen nu nog veel te vaak voor, vindt Kamerlid Van Biesen, die bij de minister om de cijfers had gevraagd. De statistiek die zij ons geeft is dat er meer dan 270 verkeersongevallen gebeurd zijn, bijvoorbeeld in het jaar 2011. Het is ook de minister opgevallen dat deze cijfer zeer hoog is. En uh, ze neemt een aantal initiatieven om deze politie inderdaad bijkomende rijlessen te gaan geven, voornamelijk op het vlak van defensief rijden. En met de rijlessen moet ook geld worden bespaard. In 2011 was de Belgische politie ruim 800.000 euro kwijt aan reparatiekosten. Consumentenclaim heeft sinds gisteren zo'n 5000 meldingen binnengekregen van mensen die denken dat ze te veel voor hun televisie hebben betaald. De consumentenorganisatie wil een massaclaim indienen tegen de makers van televisies. De Europese Commissie legde zeven bedrijven een boete op van in totaal anderhalf miljard euro voor verboden prijsafspraken. Het gaat dan onder meer om Philips, Samsung, LG en Panasonic. Tussen 1996 en 2006 betaalden mensen gemiddeld 10% te veel voor een tv. Het Leids Cabaret Festival is gewonnen door de Partizanen. Het duo bestaande uit Marijn Scholten en Thomas Gast... won zowel de jury als de publieksprijs. Scholten en Gast hebben elkaar ontmoet bij het gezelschap Comedy Train... en staan sinds vorig jaar samen op de planken. Marijn, uh, wat is jouw nieuws van de dag? Ja, Thomas, dat is even minder mooi nieuws. Oh. Ik uh, werd vanochtend wakker. Ja. En, nou ja, laat ik het gewoon zeggen, de crisis was op. Oh. Ja. Dat is even een hele rare start van de dag. Uh, ja. ja. De het al in het bakje. Oh, jeetje. <lacht> Ik word er helemaal naar van, Brian. Ja, dat was de 35e editie van het Leidse Cabaret Festival. Festival geldt als een van de belangrijkste podia... voor aanstormend en jong cabarettalent. Sport. We gaan nog even naar Vitesse Groningen. Richard van der Maaden. Een minuut of acht nog in de eerste helft. 0-0 nog in de Gelderdome in Arnhem. Vitesse nog steeds de betere ploeg in deze wedstrijd. Maar de beste kans was zojuist wel voor FC Groningen. Zefuik ontsnapte aan de buitenspelval. Dat zag er niet goed uit bij Vitesse. Dat bij tijd en wijle ook wel slordig is. Maar Veldhuizen redde op de inzet van Zefuik. En daarna kreeg topscorer Michael De Leeuw van FC Groningen met zeven doelpunten. De bal er ook niet in. Vitesse op de helft weer van FC Groningen met Van Aanot. het tempo ligt vrij laag. En ook dit is weer erg slordig. Van de linksback van Vitesse die de bal zomaar achter de man over de zijlijn speelt. Vitesse dat Prupper nog altijd moet missen vanwege een blessure. Ook Kakuta is er vandaag niet bij door een blessure. En Theo Jansen zit drie wedstrijden schorsing uit. En dat is toch wel te merken in het spel van Vitesse. Het veldspel bij de Arnhemmers is vrij onrustig. Groningen heeft het moeilijk. Vitesse bepaalt wat er op het veld gebeurt. Maar zojuist dus wel die levensgrote kans voor de spits van FC Groningen. Zeefuik die hem liet liggen. Nog een minuut of 6,5 in de eerste helft. In een Hamar is de tweede dag begonnen van de WK Allround Schaatsen. Eh, Sebastian Timmerman, zijn de eerste ritten op de 1500 meter bij de vrouwen al begonnen? Nee, nog niet. Het is dus nog even wachten tot Francesca Bertrone het spits gaat afbijten. Dat is de vrouw die laatste staat in het algemeen klassement 24ste. Wordt straks sowieso 23ste omdat Claudia Pechstein niet meer van start gaat. De Duitse is ziek en dus ontbreekt voor het eerst sinds 1977... een Duitse vrouw op de slotdag van het wereldkampioenschap Allround. De tijd van de Duitse overheersing is wel voorbij. Het is wachten op rit 8, dadelijk tot wat Lotte van Beek als eerste Nederlandse in actie gaan zien. En Lotte van Beek moet gaan stijgen in het algemeen. Klassement, wil ze de slotafstand gaan bereiken op haar eerste wk round De vijf kilometer. Want ze staat nu negende. Linda de Vries is de tweede Nederlandse die in actie komt. Staat zevende. heeft wel wat goed te maken eigenlijk. Want viel gisteren toch tegen de nummer 2 van het EK-allround. Diana Valkenburg rijdt in de voorlaatste rit tegen de Noorse Idania. Toen Valkenburg staat derde en het podium longt voor Diana Valkenburg... op dit wereldkampioenschap-allround. Maar niemand twijfelt nog aan een nieuwe wereldtitel. De vierde zou dat worden in totaal voor Ida Irene Wust rijdt in de laatste rit tegen Jekaterina Shikova... en verdedigt een voorsprong van bijna 2,5 seconden op de Russin. Dus dat uh, moet goed gaan komen voor Irene Wust. Zij moet onbedreigd op weg gaan naar die wereldtitel... in het oranje toernooi bij de vrouwen. Laten dus de 1500 meter ook nog bij de mannen. Die laten vandaag ook nog de 10 kilometer rijden. Maar dat mannen toernooi staat Sven Kamer eerst. de voorsprong op koe is klein. Maar ja, als die kamer die leidende positie na de 1500 meter kwijt is... kan hij Madden nog weer terugveroveren op de 10 kilometer. En zo voor de 6 de beste keer wereldkampioen worden. Verkeersinformatie. We gaan naar Den Haag bij de AWB. Daar zit John Sahoka. Met een pilota A20 in de richting Hoek van Holland. Daar staat door een ongeluk tussen Kropenterbergseplein en Rotterdam Centrum 4 kilometer. Bij Rotterdam Centrum is de rechte ook afgesloten. Dankjewel, John. De hoofdpunten van het nieuws nog een keer. De Syrische regime. Het Syrische regime wil praten over een vreedzame oplossing voor de burgeroorlog. Dat heeft VN-gezant Brahimi gezegd. Hij had opgeroepen tot gesprekken tussen de Syrische oppositie en een delegatie van het regime.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 NOS, NOS Radio Langs de lijn met Tom van Hek en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, een extra lange langs de lijn. We zijn er tot zes uur met natuurlijk veel voetbal. Vier wedstrijden vandaag in speel de 23 van de eredivisie En natuurlijk ook veel schaatsen. Dag 2 van het WK Allround in Hamer. En daar zitten voor ons Erwin Wendemars en Sebastian Timmerman. Ja, we horen al een beetje de bespiegelingen. Het kan niet fout gaan naar twee keer goud aan het einde van de dag. Eigenlijk gaat niemand daarvan uit. Ook al is de voorsprong van Sven Kramer in het mannentoernooi niet al te groot. Binnen de halve seconde op Hobabuku. Maar we rijden natuurlijk ook nog de 10 kilometer later vandaag. En bij het vrouwentoernooi. Waar de Italiaanse Francesca Petrone nu bezig is met de 1500 meter. Haar laatste afstand. Want zij is kansloos om de slotafstand de 5 kilometer te gaan bereiken. Verdedigt Irene Wust straks een hele grote voorsprong. Van 2 seconden en 33 honderdste op de 1500 meter. Op Jekaterina Shikova en Irene Wüst weten we natuurlijk... is de Olympisch kampioene, kan hele goede 1500 meters rijden. Dus niemand twijfelt er inderdaad aan... dat zij voor de vierde keer wereldkampioene allround gaat worden. Terwijl Bertrone de finish zo'n beetje heeft bereikt. en Dat gaat doen in 2 minuten, 6 seconden en 35 honderdste. Dat is geen tijd waarvan wij heel erg warm gaan worden. Erben, heel even kort, de strijd bij de vrouwen zit eigenlijk achter Irene Wüst. Maar Shikova, Valkenburg en Njatun en Nesbit nog wel aardig dicht bij me. Kaas staan. Hoe schat je dat op dit moment zo'n beetje in? Nou, ik denk dat het dus echt tussen Chicova, Valkenburg en Nyatung gaat. Uh, Diana Valkenburg, maar die kan hier vandaag gewoon echt tweede worden. Maar het zal wel een goede, goede 1500 100 meter moeten rijden. Dat kan ze ook. Maar die, dat, dat, dat gaat wel de sleutelafstand worden. Chicova heeft nog niet zo'n hele goede 5 kilometer gereden. Maar die reed gisteren ook een verrassend goede 3 kilometer. Dus ja, misschien ik ze ook wel een enorme sprong maken op, op die 5 uh, kilometer. Dus uh, ja, die strijd wordt gewoon heel erg leuk. Maar Irene Wust is gewoon echt te ver weg. Linda de Vrie Ries viel gisteren een beetje tegen. Ja, die, heb je haar nog uh, gesproken vandaag? Nou, ik heb haar niet gesproken, maar die valt echt tegen. Maar die had ook in de aanloop naar de na, na, na toernooi was ze al een beetje onrustig. Liep ze al een klein beetje te klagen eigenlijk al. En dat zag je nu ook wel in, in, in, in de wedstrijden. Dat ze, ja, ze is gewoon niet goed. Dus uh, ik verwacht eigenlijk ook niet zo heel erg veel van haar. Ik hoop dat ze nog een goed, goede 1500, 100 meter gaat rijden. Zodat ze in ieder geval nog iets iets kan stijgen in het klassement. Want dat kan natuurlijk wel, hè. Want we hebben natuurlijk nog wel Christine Nesbitt op die vijfde plek staan. Die zal vandaag voor de afstand. Titel gaan, hè? Die zal op die 1500 meter in ieder geval nog willen laten zien dat zij ook een hele goede 1500 meter kan rijden. Maar die gaat natuurlijk op die uh, 5 kilometer enorm veel tijd verliezen weer. Want die reed gisteren ook een, uh, een hele slechte 3 kilometer eigenlijk. Dus... Ja, ze kan nog wel een paar plekjes stijgen. En voor Lotte van Beek wordt het dus uh, uh, een strijd om die vijf ja. kilometer überhaupt te gaan uh, rijden. En Lotte van Beek is dadelijk de eerste Nederlandse die we in actie gaan zien. Dat is in de achtste rit en zij neemt het dan op tegen Brittany Schussler uit Canada. Ook veel voetbal natuurlijk vandaag. Vier wedstrijden nog in deze ronde. Ado Den Haag ontvangt Herenveen om half drie. Pek, Zwolle, Feyenoord en om half vijf RKC, Ajax. Maar om half één dus al een tijdje aan de gang. Vitesse, Groningen, Richard van der Made. 44ste minuut loopt. Nog geen doelpunt in de Gelderdoom. 0-0 dus tussen de nummer 5, Vitesse, 39 punten. En FC Groningen, dat tiende staat, heeft 13 punten minder. Maar won wel de laatste twee wedstrijden op rij. Het speelt afwachtend hier in de Gelderdoom tot nu toe. Laat Vitesse het spel maken. Vitesse, dat in het eerste halfuur echt domineerde. Ook veel en veel beter was. Een aantal goede kansen, met name voor Reis en Van Aanholt. Maar het laatste kwartier is toch van beide kanten onnauwkeurig en veel minder. En de beste kans van de... Deze wedstrijd was tot nu toe voor FC Groningen. ook 1 op 1 met Veldhuizen die daar als winnaar uit de bus kwam. Verder valt het toch de laatste 10 minuten met name niet zo gek veel te genieten. Het is nu de keeper van FC Groningen, Bizot, die de bal klaarlegt. De officiële speeltijd zit erop. We krijgen er dus wat extra tijd bij. Hoeveel is mij op dit moment niet bekend. Maar het wordt zo dadelijk duidelijk. Nee hoor, scheidsrechter Liesveld zegt er komt helemaal geen tijd bij. En Rutte toch wat ontevreden is direct weg in de dugout. 0-0 dus hier in de Gelderse iets wat teleurstellende wedstrijd, zeker aan de kant van Vitesse... want er wordt natuurlijk voor het eigen publiek hier in Arnhem... meer verwacht van Vitesse tegen een ploeg als FC Groningen. 0-0. En het is de slotdag van het ABN amro tennis Toernooi, De 40e editie, straks de finale tussen Del Potro en Beneteau. Maar eerst nog de dubbelfinale. Is er leuk voorgerecht Marcel Mesker? Ja, het is uh, fantastisch voorgerecht. Het zit hier ook bijna vol. En uh, ja, dat maken denk ik de dubbelspelers zelden mee. Er is natuurlijk een reden voor, want uh, er staat een Nederlands koppel in de finale. Niemand minder dan Timo de Bakker en Jesse Hoetagalun. Hadden een wildcard nodig om toegelaten te worden. Het is helemaal geen vast ingespeeld koppel. Het is pas de tweede keer dat ze samen spelen. Maar verrassend staan ze dus in de finale. Tegen de nummers drie van de plaatsingslijst. De uh, Servier Nenad uh, Zominić uh, en uh, de Zweed Linsen. En dat zijn mannen die uh, ja, gerenommeerde dubbelspelers zijn. Om aan te geven die Simonjic. Die staat hier al voor de vijfde achtereen volgende keer in de finale. Speelt zijn 77ste dubbelfinale. Dus die kan daar wel wat van. Voormalig nummer 1 in de wereld. Maar ja, die Nederlanders doen het goed. Ze winnen de eerste set zelfs. Met 7-5. Stonden 5-2 achter. Setpoint achter. Nou, het is nu heel spannend. Uh, eind van de tweede set. 4-3 voor Lindstedt en Simonjic. Um, de pakker Hutagaloen op 40-30. Dus dat lijkt naar 4-4 te gaan. En uh, ja, mochten ze dit winnen, dan zou het natuurlijk fantastisch zijn. Een Nederlands duo dat uh, hier het ABN AMRO dubbeltoernooi wint. Mochten ze de set verliezen, dan krijgen we geen derde set. Maar dan komt er zo'n bekende match-tiebreak. Zo'n extra lange tiebreak tot 10 punten. En dat is natuurlijk helemaal superspannend. Maar uh, voorlopig is het uh, nog Timo de Bakker en Jesse Houtaralouli. Die de eerste set hebben gewonnen met 7-5. En nu uh, 4-3 achterstaan in de tweede set. Maar eigen service hebben. En straks natuurlijk nog die finale tussen Del Potro en Beneto. En verder zijn we ook in Apeldoorn bij het NK Indoor Atletiek. 3 het achter een dikke hit voor de Jack Band en Centerfold. We gaan weer even naar Rotterdam, naar Ahoy voor de dubbelfinale. Hoe gaat het daar, Marcella Mesker? Nou ja, het stond 3-3. En dan is het ineens heel snel 6-3 voor de Zweed Lindstedt en de Servier Simonic. En uh, ja, dus is de stand weer in evenwicht uh, gebracht. Die eerste set 7-5. Heel knap voor de bakker en uh, Hoetagaloem. En dus krijgen we het uh, beslissende deel van uh, deze dubbelfinale. Um, spannend en uh, ja verrassend. Het blijft uh, nog steeds uh, verrassend. Want uh, we krijgen uh, ja, nu dadelijk uh, Jesse Hoetagaloem. En uh, we horen de umpire... Ja, 10-point match tiebreak, Ja, dat wordt dus heel spannend. En dan is het een loterij, dus wie heeft het eerst die 10 punten te pakken? Het gaat hier om 29.000 euro voor het winnende team. Verliezers krijgen 40.000, dat is ook al een heel mooi bedrag. En dat kunnen die jongens zeker gebruiken in hun carrière. Om weer terug te investeren, om weer een coach mee te nemen... om weer resultaten neer te zetten. En het lijkt wel een soort sneeuwbaleffect. We zagen natuurlijk bij de Australian Open... hazen en sijslingen daar zo goed doen. En ineens, ja, dan krijg je van goh, als zij dat kunnen, kunnen wij het misschien ook. Zij versloegen trouwens uh, Hazen en Zijsling, hier in Rotterdam in de eerste ronde. De bakker dus en uh, Jesse Houta Galoen. Nou, uh, duurt nog eventjes. Het is 1-0 in die super tiebreak voor Lindstedt en Simonic. Ze hebben het eerste punt gebroken van Houta uh, Galoen. Het wordt nu 2-0 met een goede service. Of valt die bal binnen? Buitenkant? Nee, hij zit er net naast. Het wordt uh, 2-0 voor uh, Lindstedt en Simonic. Het is dus het beslissende deel van de finale. We gaan het hebben over wielrenner Johnny Hogeland die vanochtend een persconferentie gaf in het ziekenhuis van Amstelveen... waar hij sinds dinsdag wordt verpleegd. En hij blikte op die bijeenkomst terug op het ongeluk... van inmiddels alweer twee weken geleden in Spanje... waarbij hij ernstig gewond raakte. Mijn vriendin kwam vri zaterdag. En, uh, ja, het was het laatste weekend voordat uh, echt, dat ik eigenlijk een maand lang alleen maar zou koersen. En ik had een scooter gehuurd, dus ik zou het achter de scooter gaan trainen. En zaterdags waren wel teruggedraaid omdat het veel te hard waren en ik vond het te gevaarlijk. En toen zondagmiddag was het goed. En toen, uh, ja, ik zeg, we rijden eerst twee kilometer nader de tonden, want ik woonde dan een beetje bovenop. En dat was naar beneden, dus ik zei, dan gaan we daar beginnen. Dus ik kreeg gewoon eigenlijk op mijn gemak naar beneden. Alleen ja, hier rijden ik naar beneden, dus ik reed 55 of zo. En vlak voor mij, een auto die hoort hem gewoon voor mij, die had mij niet gezien. Dus ik had geen kans om het te ontwijken, dus ik klapte voor op die auto. Ja, gebeurt er dan al iets? Weet je dan al iets? Of komt dat later pas? Nee, natuurlijk ik wist eigenlijk helemaal niks meer. Ik, uh, mijn vriendin was gelijk bij me en ik, vroeg, ik zei, wat ben ik en wat is er gebeurd? En moet ik niet koersen? En ik voelde allemaal rare dingen. Dus ik was eigenlijk gelijk een beetje... Later kwam het al alweer al een beetje terug. Alleen, van dat moment en dat ik naar het ziekenhuis ben gebracht... kan ik me niet meer zo heel veel herinneren eigenlijk. Wat is het eerste moment dat je denkt, wat is mij nou weer overkomen? Nou ja... Ik denk niet van, wat is mij nou weer overkomen? Ik dacht gewoon van, uh, wat gebeurt er hier? Ik wist gewoon niet wat er allemaal gebeurde. En ja, mijn vriendin heeft natuurlijk alles gezien. Dus die heeft me allemaal daarna uitgelegd wat er allemaal gebeurde. En ja, dan, dan, ja, dan weet je dat. Nou, een vraag die gaat komen nu is, durf jij ooit nog op een fiets te stappen? Eh, jawel, ik zou niet weten waarom niet. Alleen ja, zoiets heeft wel een impact natuurlijk. Want ja, het laat gewoon weer zien hoe kwetsbaar je eigenlijk bent. En uh, ja... Het is niet altijd aan jezelf te liggen om iets eh, op een verschrikkelijke manier zeg maar, eh, te vallen. Het is ook een optelsom aan het worden misschien? Nou ja, zo zullen natuurlijk heel veel mensen denken. Zo denk ik zelf niet. Het zijn twee verschillende dingen. Ja, het is wel eh, kloten dat het twee keer mij moet gebeuren. Maar is er geen angst die in je slaapt? Ja, natuurlijk zal er wel angst zijn. Dus als ik straks op de fiets stap, zal er heus wel angst zijn. Maar met de nodige begeleiding moet ik daar wel bovenop kunnen komen zeker. Wat is het traject nu voor jou? Nou ja, ik heb voor mezelf nu, uh, ik ga nu vandaag of morgen naar huis en uh, met bloedcontroles moet ik gewoon kijken hoe die leverfuncties allemaal, of dat zeg maar wat je maakt. In bloed kun je dat zien hoe de leverfuncties zijn en dat moet gewoon weer helemaal goed zijn en ja, er staat gewoon een week of zeven voor alles, acht. En voor mezelf, ja, zo het nu had heb ik zoiets van ja, vanaf nu vier weken moet ik proberen, uh, zou ik misschien langzamerhand weer kunnen gaan trainen. Nou ja, als ik over vier weken kan trainen en het gaat allemaal gewoon zoals ik hoop dat het gaat, heb ik voor mezelf, tegen mezelf gezegd, dan wil ik proberen de eerste week van mei weer te koersen. Johnny Hogeland vertelde dat vanochtend in het ziekenhuis. U hoorde hem vertellen over zijn lever, want zijn behandelend arts vertelde dat Hogeland een scheurtje van vijf centimeter in zijn lever heeft opgelopen. Verder had hij vijf gebroken ribben en een gekneusde long. De vragen werden overigens gesteld door Jeroen Stekenburg. En de Oostenrijkse skier Marcel Hischer... heeft bij de wereldkampioenschappen in Sladming... de beste tijd neergezet op de eerste run van de slalom. De Duitse Felix Neuerreuter klokte de tweede tijd... en de Oostenrijker Mario Mat staat derde. De tweede run wordt later vandaag geschiet. Snowboardser Bel Berghuis is bij Wiltbekerwedstrijd... Snowboard Cross in Sochi als vierde geëindigd... en daarmee voldoet zij aan de kwalificatie-eis... van sportkoepel NOC-NSF voor die Spelen in datzelfde Sochi in 2014. Keren wij terug naar Marcella Mesker... de derde en beslissende set, de mini tiebreak in de dubbelfinale in Rotterdam Marcella. Nou zeg maar gerust maxi tiebreaker. Hij is extra lang tot 10 uh, uh, punten. Het is inmiddels 4-4 geworden. De Nederlanders hebben een servicepunten uh, teruggepakt. Stonden 3-0 achter. Stonden 4-2 achter. En doen dus nu weer helemaal mee in de race. Service hier van Huta Galoen aan deze kant. De ace door het midden. Prachtig. En voor het eerst voorsprong voor de Nederlanders. Timo de Bakker tegen Jesse Huta Galoen. Gelegenheidsduo. Uh, je ziet ze ook uh, uh, vaak uh, bij het net. Allemaal van die bewegingen achter de rug maken. Met de hand waar ze vieren. Maar dat doen dus vooral. Al dat uh, oudere team, het gerenommeerde team van Simonić tegen Lindstedt. Allerlei trucs, allerlei ingespeelde uh, reacties. En uh, Hutakalun en de bakker, die spelen er gewoon vrolijk op los. Niks uh, van uh, jongens, ik ga naar buiten of door het midden. Spelen gewoon een goede dubbel. Staan dus nu 5-4 voor. Nou, dan gaat uh, Simonić die hier... Uh eerste service uitslaat. Vijfde volgende finale dus voor deze Servier, die ook al 36 is. Zijn partner 35. Ja, dat zijn de dubbelspecialisten van vandaag de dag. Oudere, ervaren teams. Goeie volley hier van Simonic. Het wordt vijf gelijk. Nou, kijken of de Nederlanders hier nog een uh, puntje kunnen scoren op de service van hun tegenstander. Ja, het gaat nog maar om vijf punten. Wie is het eerst tot de tien? Ja, en dan ga je er toch zomaar met uh, 90.000 euro als team vandoor. Het, uh, het gaat wel ergens om hier. En wat is het belangrijk? Nou, er komt de eerste service van uh, Simonic. Grote, donkere man. Sterk, goede service. Eerste service. De lop van uh, de bakker niet goed genoeg. Die bal die, uh, gaat uit. Service te goed. Dus uh, twee uitstekende punten van Simonic. Het wordt... 6-5 voor het buitenlandse duo. De Nederlanders, één puntje op achterstand. Oh, I ask you Why not always Be the ocean Where unravel Be my only Be the water Follow Rivers van Trigger Finger. Maar wij gaan naar Marcella Mesker voor de ontknoping van de heren dubbelfinale. Ja, het staat uh, 9-6 in het voordeel van de zweet en de serveer in de super tiebreak. En uh, Jesse gaat serveren. Misschien kan hij nog terug. Goeie service, ace. De eerste matchpoint wordt uh, weggewerkt. Het wordt uh, 9-7 met nog één service te gaan voor de Nederlanders. Fabank spelen ze. Hebben ook niks te verliezen. Zijn de anderdom. Hebben geweldig gespeeld het hele toernooi. Kijken of ze nog één matchpoint kunnen wegwerken. 9-7 uta Galoon serveert de bakker dus aan het net. Goeie service. Prachtig. hard. Ja, dat is zo belangrijk om die eerste service in te krijgen op dit soort momenten. Want die return die is dan zoveel lastiger. En dan heb je een mannetje aan het net en die kan het dan afmaken. Was niet eens nodig in dit geval. De return in het net. Het wordt dus 9-8. En dan, ja, dan gaat Simonie iets serveren met dat derde. En uh, ja, misschien wel laatste matchpoint. En kijken hoe deze serveert gaat doen. Ervaren hoor. Heel ervaren. Zijn 77ste dubbelfinale. Nou kan hij zijn eerste service inslaan, daar komt hij. Service is goed, raakt wel het net, moet nog een keertje over. Kijken of hij uh, een beetje nerveus wordt, want uh, ook hij zal het uh, voelen. Hij uh, is een bekende, speelt voor de tiende keer mee hier in uh, Rotterdam... Ziet hem ook weer afspreken met uh, zijn maatje Lindstedt. Waar gaat die eerste service naartoe? Naar buiten. Op het lichaam. Door het midden. De eerste service op de voorhand van Hoetengolon. Die gaat in het net. En dus is het afgelopen. We winnen uh, Robin Lindstedt. En Nenat Simonic. De dubbeltitel in Rotterdam. Ze winnen de Super tiebreak Met uh, Team 8. Een uh, evenement. Ja, toch uh, met een heel klein beetje Nederlands glans. Want het is wel de 40ste editie hier in uh, Rotterdam. Jammer, jammer, jammer dat de Nederlanders het Net niet konden redden, maar als we heel eerlijk zijn, is het andere team toch net wat meer ervaren. Maar een mooi resultaat voor Timo de Bakker en Jesse Houtagalo. Dat was het opwarmertje voor straks om half drie, als de finale in het Heren Enkelspel begint tegen Juan Martin, Del Potro tegen de Fransman Julien Beneteau. Straks naar de tweede helft van Vitesse tegen FC Groningen. Maar eerst wil ik even naar het schaatsen, het WK Allround in Hamer. Want Lotte van Beek is al aanstaande, Sebastian. Ze staat op de baan inmiddels en dat niet alleen. Ze glijdt heel langzaam, maar zeker op haar schaatsen vooruit. staat in de binnenbaan opgesteld aan het einde van zeg maar, de eerste bocht... als je het berekent vanaf de finishlijn. En dat is dus de startlijn van de 1500 meter... waar ze de armen op de rug heeft en stoer voor zich uit staat te kijken... en nu de linkerarm even omhoog gooit. Ze wordt voorgesteld door... De de speaker zijn aanbeland is dus in de achtste rit waarin Lotte van Beek het gaat opnemen tegen de Canadese Brittany Schusler. De nummers 9 en 10 uit het algemeen klassement. Van Beek is negende. werd gisteren slechts 15e op de 3 kilometer. En schaatskenners weten dan dat het heel moeilijk wordt voor Lotte van Beek. Moeilijk zou kunnen worden om de slotafstand te bereiken. De 5 kilometer later vanmiddag op haar eerste wereldkampioenschap Allround. Als je op beide lijsten, klassement en drie kilometer naar de top 8 staat, mag je sowieso rijden. En anders moet je gaan sturen en de lijstjes gaan bekijken, et cetera, et cetera. Dat doen we straks allemaal wel na afloop van de 1500 meter. Eerst moet Van Beek maar eens een goede 1500 meter rijden. En dat kan ze, want ze werd tweede op de Nederlandse afstandskampioenschappen... achter Irene Wust. En ook bij de Wereldbeker stond ze dit seizoen al een keer op het podium. Dat was ook in Ereveen met de derde plaats. En ze heeft aan Schussler best een aardige tegenstander, deze Lotte Van Beek. Snelste tijd tot nu toe staat op naam van Natalia Cervonca, 1, 59 1,59,94. En Lotte Van Beek, zoals verwacht, uh, opent zij snel... Dan wordt zo slecht. 26-28. Ja, ze heeft een goede opening hoor. 62, de tweede snelste opening uh, tot, uh, tot op heden. En uh, ze, ze moeten echt een fantastische 1500 meter rijden. Dus uh, het ziet er ieder geval goed uit. De eerste 400 meter zitten er nu op. Grote, krachtige slagen. Nu moest ze goede rondetijden rijden. Dus ze zal niet heel veel aan de tennisjusler hebben. Die komt via de binnenbrug, probeert ze erbij te komen. Maar... Lotte van Beek komt die buitenboot uit met een medetje of tien voorsprongen. Gaat ze naar 700 meter toe. En dan ben ik benieuwd naar die eerste ronde. De eerste ronde is belangrijk. Rondje 29-1. Ja, dat is een goede ronde. Nu komt er wel meteen een hele spannende kruising achteraan. Ja, want Lotte van Beek heeft maar een hele kleine achterstand op Schussler. Dat lost de Schussler goed op door nog ietsje door te versnellen. Waardoor ze voor Van Beek die kruising op kwam gereden. Zij moest het voorrang verlenen. Anders aan Van Beek. Nu kruiste Van Beek net achterlangs en heeft ze via de binnenbocht... Zussler weer op behoorlijke achterstand gereden. 29-1 was dus de eerste volle ronde van Lotte van Beek. De tweede volle ronde, want we zijn bij de bel. Laatste ronde gaat in, gaat in 30,5 seconden. Dan is het verval 1,4 seconden. Dat kan nog net, ja, dat kan nog net, maar het gaat niet makkelijk hoor. Het gaat moeizaam. Het zijn lange, brede klappen. Ze probeert wel goed opzij af te zetten, maar het gaat toch een klein beetje naar achter. Het gaat echt heel moeizaam, gaat ze die laatste buitenbocht in. En nu is het belangrijk dat ze goed blijft schaatsen. Dat ze de rondetijden niet te veel laat opkomen, want ze schaat naar de finish toe de um... laatste 100 meter is ze inderdaad ingegaan. Lotte van Beek, 21 jaar uit Zwolle. Gisteren dus tegenvallend op de 3 kilometer. Daar verloor ze veel tijd. Rijdt nu in ieder geval ja. de snelste tijd. Maar dat moet nou. ze ook wel doen. 1,58,07. En 1,59,90 is de eindtijd van Brittany Schussler. 1,58,07. Dan is ze een dikke halve seconde langzamer... dan dat ze was bij de NK-afstanden toen ze haar persoonlijk record reed... van 1,57,42. Ben jij er dan tevreden mee? Ja, eigenlijk best wel. Ja. Want Ze rijdt een halve seconde boven haar En als ik kijk naar al die andere ritten, al die meiden hebben minimaal 2, 3, 4, soms wel 5 seconden bo bo boven hun eigen PR. Dan denk ik dat Lotte van Beek op dit zware ijs hier in Hama hier een prima 1500 meter gereden heeft. In de negende rit staat meteen de volgende Nederlandse vrouw klaar, Linda de Vries, die gisteren tegenviel. Want ze werd eerder dit seizoen tweede op het Europees kampioenschap. Dus verwachten we ook wel veel van de Vries voor dit wereldkampioenschap. Maar ze is na dat Europees kampioenschap twee weken, 14 dagen volledig van het ijs geweest. En in de loopt na dit toernooi, zei ze ja, ik vond het eigenlijk persoonlijk ietsje te lang die twee weken van het ijs en trainen in de zon op de fiets. En nu blijkt het ook wel in de praktijk dat dat voorgevoel van Linda de Vries wel een beetje aan het uitkomen is. Miho Takagi uit Japan is haar tegenstander, dat is de nummer 8 uit het algemeen klassement. Linda de Vries staat zevende in het klassement en werd vijfde op de drie kilometer, dus voor haar komt voorlopig deelname aan die slotafstand absoluut nog niet in het gevaar. Ze heeft haar schaatsen neergezet, gaat rijden in de binnenbaan, heeft dit seizoen 1.57 50-30 gereden in Astana bij de wereldbeker. Al daar waar ze derde werd. Toen stond ze op het podium. En nu moet ze maar eens proberen om weer een goede 1500 meter te rijden. In een overigens ah, niet helemaal volle viking-chipet in Hamar. Gisteren was het drukker op de eerste dag van het wereldkampioenschap. De Vries tegen Takagi. De Vries begonnen in de binnenbaan. En na de eerste bocht is ze in ieder geval langzij ja, bij de Japanse. Een... Maar de Japanse komt aardig terug. Ze ligt er een klein met die voor. Dat is mooi, want ze heeft in ieder geval een mooie rit. Ze heeft de eerste binnenbocht een opening... 26-12. Dan heeft ze de snelste opening tot, tot, tot, tot nu toe. Dat is in ieder geval goed. Dan zit ze in ieder geval op het schema. Maar ook Lotte, Lotte van Beek een beetje opreed. Dan komt ze die kruising op. En er zit er in ieder geval wel veel energie in. Ja, ze zal het wel moeten. Want ze wil via deze 1500 meter. Wil ze natuurlijk wel even na, na te zien dat ze wel goed kan schaatsen. Dan komt die Tagaki met die binnenbocht. Die komt er niet bij in de buurt hoor. Linda de Vries heeft een mede of 10-15 voorsprong. En dan gaan we straks na die 700 meter weer een spannende kruising zien. Eens even kijken wat ze doet voor deze volgende. 29-1. Zelf de eerste volle rondetijd als Lotte van Beek had. En ik denk dat Linda de Vries gewoon voor Takagi... de wereldkampioene bij de junioren van het vorige seizoen... langs gaat kruisen. En dat doet ze inderdaad. En sterker nog, daar kunnen nog wel twee schaatsers tussen. Er zitten een paar meter tussen in het voordeel van Linda de Vries. Die de snelheid er op de kruising goed in weet te houden. Ook goed door de binnenbocht komt waar ze nu alweer uitkomt. Het uitversnellen probeert. Linkerarm nog altijd op de rug. Rechterarm natuurlijk onafgebroken van de rug af. Nu zelfs de linkerarm ook eventjes van de rug. De sprinterslag 30-2... Na die 29-1 van de net. Ja, Dat is een hele goede ronde hoor. 1 seconde vervalt, Zo moet je in een 5-0 meter rijden. Die eerste, die, de valt is de, de, de eerste en de tweede ronde beperkt houden. Dan is de val in de laatste ronde ook gewoon niet zo groot. En het ziet er ook gewoon goed uit hoor. Goede dynamische slag. Er zit veel energie in haar lichaam. En ze komt die laatste buitenbocht die normaal ook heel moeilijk is. Houdt ze dat ritme hoog. En eh, versnelt ze nog een keurig. En komt ze het laatste recht eind op. Ze heeft nog een meter of 60 te schaatsen. Linda de Vries die uh, een puiker 1500 meter hier aan de dag legt. Want in de buurt komt ook van naar persoonlijk record en met 1.57.46 daar net van verwijderd blijft, dan hebben we het over 1600ste van een seconde, maar goed gereden door Linda de Vries, veel beter dan gisteren en de snelste tijd tot nu toe. Drie ritten nog te gaan. Drie ritten nog te gaan, maar wij gaan dus even naar het voetbal. Vitesse Groningen, Richard van der Made, is er wat gebeurd onder al dat schaatsen? Ja hoor, Vitesse is op 1-0 gekomen. Een doelpunt zojuist van Mike Havenaar in de 53ste minuut. Een terechte voorsprong ook voor de thuisploeg. Dat duidelijk beter voetbalt ook in de tweede helft weer. Continu op de helft van FC Groningen is te vinden. Prima voorzet vanaf de rechterflank van Ibarra. Havenaar kwam erg hoog. Leunde daar wel een beetje op zijn directe tegenstander. Maar het doelpunt werd goedgekeurd. Bisop tikte de bal net achter de lijn weg. Even daarvoor was het ook al Boni. in Een soort gelijke situatie die een doelpunt... Het maakte voor Vitesse toen besloot Liesveld om de goal af te keuren vanwege een duwfout van Boni. Maar het is duidelijk Vitesse dat nu het initiatief heeft en weer op de helft van FC Groningen is te vinden. Met Havenaar kort balletje naar Van Ginkel en dan via Van Dijk gaat de bal over de zijlijn. En een ingooi dus voor Vitesse dat echt nu goed speelt in de beginfase van de tweede helft. De ingooi van Van Ginkel naar Boni. Boni terug naar Chommer, de vervanger op het middenveld van de geschorste Theo Jansen. En via Chommer gaat het dan naar de linkerkant naar Van Aanholt. Goede beweging, strafsopgebied. Voorzet, daar is Boni. Boni nog een keer in tweede instantie. En dan toch de redding van Bizot. En zo reigt Vitesse de kansen nu aan één in deze leuke tweede helft tot nu toe. Groningen komt eruit in de counter. Groningen dat afwachtend speelt. En ook echt wordt teruggedrongen door Vitesse in de beginfase van de tweede helft. Een overtreding geconstateerd, zegt scheidsrechter Liesveld. Op de helft van Vitesse een vrije trap voor FC Groningen. Met Lindgren, de zweet. Tikt de bal kort naar Quakman, de Centrale verdediger. Groningen dat één grote kans heeft gekregen in de eerste helft via Zeefuik. Maar daar was de redding van Veldhuizen goed. Verder hebben we Groningen eigenlijk in deze wedstrijd niet gezien. Hoewel het de laatste wedstrijden wel weer wat beter aan het voetbal is geraakt. Twee overwinningen op rij. En Vitesse dat heeft een beetje pas op de plaats moeten maken natuurlijk na het verlies twee weken geleden bij NEC in het gelijke spel tegen PSV. Maar goed, aan de voorsprong valt eigenlijk niets af te dingen. Het is 1-0 voor Vitesse, 56 minuten gevoetbald. Doelpunten maken. Mike Havenaar. De Nederlandse dames hebben nog de beste tijden op de 1500 meter. Maar hoe lang nog, Ermen en Sebastian. Want nu is de wereldkampioene in de baan op deze 1500 meter. Christine Nesbits is geen allrounder. Vandaar dat ze ook vijfde staat in het klassement... na een zeer teleurstellende 3 kilometer gisteren. Maar 1500 meter uh, rijden, dat kan ze heel erg goed. Begon voortvarend staat even op het schema van het Barenkom. Maar hoe is dat als ze de bel hoort voor de laatste ronde? Nou, ik op s'toor in een in rondje 30-3, ja. Nu gaat ze nog stukken. De eerste 700 meter zag er heel erg goed uit. Maar ze een rondje 28-7 naar rondje 33. En dan maak ik me zorgen voor over die laatste ronde. En dan rijden ze daar op die kruising. En het gaat niet meer vanzelf. Het gaat niet meer vanzelf bij Christine Nesbit Waar wie je de vermoeidheid inderdaad ziet toeslaan. En moet ze ook nog door de laatste buitenbocht heen. Het barencorps staat trouwens op naam van Irene Wust gereden in januari 2008. 1.54.65. 65 Een enorme snelle tijd. En Nesbit valt stil hoor. Op de laatste 100 meter. Oh. En gaat uh, dik boven die tijd rijden. En de 1,57. 56, 46 gaat er ook niet aan van Linda de Vries. E5747. En, en daarmee komt Nesbit dus een honderdste van een seconde zelfs tekort om Linda de Vries van die eerste plaats af te rijden. Dat zegt ook nog wel een keer genoeg over de tijd van Linda de Vries. Die dicht bij haar persoonlijke record in de buurt zat. En dus ook gewoon een honderdste van een seconde sneller is dan Christine Nesbit. Dus even kijken, wordt die tijd van Nesbit nog gecorrigeerd? Nee, dat wordt die niet. En er dus staat de Vries gewoon nog steeds vier bovenaan. Staat Nesbit op de 1500 meter op de tweede plaats. Zal ze ja, zich misschien nog wel een beetje nu bedenken... of ze hier wel naartoe had moeten komen. Ja, naar die dat dat ook natuurlijk ook door die, 5, door die 3 kilometer. Ze heeft, een, heeft hij ook niks meer te vinden. Ze wilde natuurlijk wel een goede 5 kilometer rijden. Maar dat die doet echte ze dus drive niet? is er gewoon op dit moment gewoon niet. Ze zal zich uh, echt voor gaan bereiden op het weken afstanden. In Sochi, waar we in uh, maart het seizoen mee gaan beëindigen. Het uh, seizoen dat goed verloopt voor Diana Valkenburg. Het seizoen begon goed voor Diana Valkenburg. Ondanks een disqualificatie op de 1500 meter bij de NK afstand. Daarna sloeg ze terug met een titel op de 3 kilometer... Over op de vijf en brons op de duizend meter. In de World Cups ging het goed. Het EK verliep lekker met de derde plaats. En Diana Valkenburg is eigenlijk misschien nu wel beter... Dan bij, het wereld, dan bij dat Europees kampioenschap in Ereveen. Zoals het hoort staat derde na de eerste dag ietsje voor Idañatoen. Nou ja, meer dan ietsje. 1 seconde en vierhonderdste van een seconde. En die Toen, de Noorse, is nu haar directe tegenstander... op deze 1500 meter vertrekt. In de buitenbaan heeft dadelijk dus de laatste binnenbocht. En Diana Valkenburg dadelijk de laatste buitenbocht. Diana Valkenburg, zoals ik zei, lijkt veel fitter en, en strijdbaarder... dan bij dat EK. He. Ze is echt aan heel, een heel goed wk met een heel goed WK bezig. En aan deze 1500 meter zal ze een, ja, zal ze een hele goede 1500 meter moeten rijden. Want uh, Linda de Vries reed natuurlijk ook al super goed. Dus uh, die opening ziet er in ieder geval wel goed uit. Heel veel energie. Zij, zij is natuurlijk niet iemand die heel cognitief heel erg goed is. Dus voor haar zal het een moeilijke afstand zijn. Ze heeft in ieder geval precies dezelfde opening als Linda de Vries. 26-12 en dat is voor Diana heel erg goed. Ze werd vorige week tweede op de 1500 meter in Insel. Achter Irene Wus bij de Wereldbekers. En ligt nu op de kruising. Oeh, waar ze een oh, misser heeft van ja. het uit. Het einde van de kruising. Zeg, bij het inrijden van de buitenbocht. Linkerarm helemaal van de rug af. Coördinatie was helemaal kwijt. En dat kost honderden. Honderdsten van seconden. Misschien wel tiende. Ja, toen dichterbij gekomen via de binnenbocht. En nu moet hij aan de Valkenburg weer de concentratie terugpakken. Ondanks die misser. Een ronde van 28-9. Dat is een hele goede ronde hoor. En dan heeft ze die kruising. Dan mag ze achter die aan. Dan zit er een gat tussen van 5, 6 meter. En dat is ideaal op een kruising. Want dan kun je erheen rijden. Dan kun je maximaal gebruik maken van die snelheid. En dan heb je geen gratis snelheid. hoe kun je uit. En je gaat een hele snelle ronde rijden. Want deze tussenronde is een hele belangrijke ronde. Dan moet je het gat te klein houden. Je moet niet te veel die rondetijden op laten, op laten lopen. En dat ziet er op dit moment echt... Heel erg goed uit. Ik ben benieuwd naar die rondetijd op die 1100 meter. De bel heeft geklonken. 30-3. 30-3. Ja, dan verliest ze toch wel behoorlijk veel. 1,4 seconden in de afgelopen ronde. Terwijl ze dus de ronde daarvoor die misser had. En was ze er net nog wel ietsje sneller dan Linda de Vries was in deze fase van H1500 meter. Valkenburg richting de buitenbaan nu. Gaat ze nu goed die buitenbocht in. Komt wel iets omhoog met het bovenlichaam. Idan toen via de binnenbocht komt richting Diana Valkenburg. Komt in de buurt. En dan moet Valkenburg nog flink aanzetten. Dat doet ze goed om in ieder geval de rit te winnen. Maar de snelste tijd, 1.57, 46 zit er niet in. 1.57, 87 Wel uh, meer dan genoeg om alle dames die tot nu toe hebben gereden... voor te blijven in het algemeen klassement. 1.58, 41 reed uh, Ida Njatoen. En daardoor is Nesbit weer even voorbij gegaan naar Natoen in het klassement. Maar dat draait wel weer om op de 5 kilometer Valkenburg. Dus uh, met de derde tijd Linda de Vries. Die is nog altijd bovenaan op de 1500 meter. Als we in de laatste rit gaan kijken naar de Olympisch kampioenen op deze afstand. En de dame die met meer dan 2 seconden, 2,3 seconden op haar tegenstandster van nu leidt in het algemeen klassement. Dat is het verschil tussen Irene Wust en Jekaterina Sikova. Wust moet haar hoofd erbij houden. Geconcentreerd blijven rijden. En Erwin, dan kan het toch absoluut niet meer fout gaan? Nee, dit kan absoluut niet meer fout gaan. Uh, kijk, de 500 meter, als ze gewoon een stabiele 500 meter rijdt, hoeft ze niks raars te doen. Rijdt ze ook gewoon eens. 57 50, hoog of 1,58 laag. En dan kan ze wel, echt, nou, het wel heel makkelijk die 5 kilometer rijden. Maar ik denk dat, dat, dat ze dat niet wil. Ik denk dat ze hier op een prachtige manier wereldkampioen wil worden. En dat ze op haar 150 meter wel even wil laten, nou, laten zien... dat zij ook de echte wereldkampioen is. En dat zij ook de beste is op de 1500 meter. Ze is de beste allrounder van uh, dit moment. Ze werd uh, drie keer al wereldkampioen. In 2007 was dat uh, voor de eerste keer. En daarna in de laatste uh, twee afgelopen seizoenen... in Wust uh, die nu uh, de startpositie... Uh, Inneemt, oh. Maar op dat moment ja, gaat een uh, speaker een startgeluid uh, instarten. Dat moet je niet doen. Dus gaat de startprocedure even opnieuw tussen Wust en Chicova. Gaan wij even snel tussendoor naar uh, de wedstrijd tussen Vitesse en FC Groningen. Wat gebeurt er Richard? 62e minuut en Vitesse krijgt een strafschop bij een 1-0 tussenstand. Wilfried Boni, de topscorer van de divisie, heeft de bal in zijn handen. 18 goals maakte hij al van Ginko ging onderuit in het strafschopgebied. Werd gehaakt door Adjilore, de Nigerianen en scheidrechter Liesveld. Hij stond er bovenop. Kon niet veel anders dan Vitesse een penalty geven. Bizot, de keeper van FC Groningen op de doellijn. Wapperend met zijn armen en de goal is van Boni. Is heel goed geplaatst keeper de verkeerde kant op en Stoo staat Vitesse dus op 2-0 in deze wedstrijd en het is dik en dik verdiend Vitesse met name in de eerste 10 minuten de betere ploeg in de tweede helft daarna liet Groningen zich toch wat zien maar nu is het dus 2-0 Doelpuntenmaker Wilfried Boni. Radio toch mooi hè, Eenval startje kan je even het voetbal maar we gaan weer schaatsen Sebas en ze zijn goed aan het schaatsen. Ze, Irene Wust, in de binnenbaan. En Yekaterina Shikova in de buitenbaan. De Russin vorige week derde in Insel bij de Wereldbekers. En Wereldbeker dus een 1500 meter kan ze goed rijden. En Erben, ik zie een Russin voor de Nederlandse. Ja, voor en, wat voor openingen. 25-7 voor Shikova en 25-9 voor Irene Wust. Dat zijn allebei gewoon hele goede openingen. goede start van deze, de, deze beide dames. Maar ik moet wel zeggen dat Irene Wust nu op die kruising grote klappen maakt. Er zit rust in haar slag. En dat is heel belangrijk. Maar die is ook de Russie, dat is een hele mooie schaatser. Echte ouderwester, grote Rus. Rus in met een grote krachtige klappen. En komt er ook naast Irene wust. Rijden ze gelijk, zij en zij, naar... 700 meter en de rondetijden zijn 28,6, 28,9. Zo moet je de 1500 meter rijden. 1500 meter in optima vorm. Maar 54,53 was de doorkomsttijd van Irene Wust. Die op de kruising heerlijk naar het uh, rood met witte pak van uh, Chico toe kan rijden. Het verschil wordt steeds kleiner, steeds kleiner. En heeft Irene Wust nu ook de binnenbocht om onderdoor te komen bij Chico Maar die straat in de buitenbouw nog steeds waardig mee hoor. Het verschil is niet groot bij het opkomen van het rechte eind. Het is maar een paar meter op weg naar de bel voor de laatste ronde, de twee de volle ronde voor Irene Wüst gaat in 29-9. Ja, dat zijn goede ronden. Mooie tijd van Irene Wüst. 29-9. 30,0 30-0. En heeft Chicova wel het voordeel van die laatste binnenbocht? Die kan op die kruising na Irene Wüst toerijden. Toe rijden. En ze doet het ook een beetje. Ze, gaat, ze komt een klein beetje in de buurt. Irene gaat de laatste buitenbocht in en dan denk ik dat het een hele spannende finish gaat worden. Zeker weten. Spannend dit klassement is niet echt met 2,3 seconden verschil. Maar het is zij aan zij wel op de laatste 100 meter van deze 1500 meter. Het gaat om de Wordt het Wust of wordt het Sikova. Ik. Nou, het is oh. bijna niet te zien. Het wordt Wust. In de 30 die voor de tweede keer dit toernooi een afstand wint. En 100ste slechts daarachter. Jekaterina Sikova. Prachtig duel gezien tussen Wust en Sikova. De Russin deed het heel mooi. En verliest dus met 100ste van Irene Wust. In het algemeen klassement gaat Wust ruim, ruim, ruim nog aan de leiding. Met 7 seconden en 79 honderdste voorsprong op Sikova. Vanmiddag op de 5 kilometer gaat Wust op weg naar vierde wereldtitel Allround. Diana Valkenburg staat op de derde plaats. En heeft wel inmiddels een behoorlijke achterstand opgelopen op Sikova, Namelijk van 6 seconden en 1700ste, die Valkenburg moet zien te overbruggen. En heeft vervolgens wel weer op haar beurt een marge van 3 seconden en 6400ste naar de nummer 4 toe. Dat is Nesbit. Dus Valkenburg lijkt een beetje op dit moment op weg naar het brons. Wust, Sikova, Valkenburg is de top 3. Linda de Vries staat op de zesde plaats. En als ik de regels van het schrijfsrechtersboekje allemaal goed heb geïnterpreteerd, valt Lotte van Beek met haar negende plaats buiten de vijf kilometer. Gaan we dus nog drie Nederlandse vrouwen later vanmiddag in actie zien op die vijf kilometer. Waar Wustus voor de vierde keer in haar carrière wereldkampioen moet gaan worden. Vitesse stelt oorlogszaken in de tweede helft tegen FC Groningen. Richard van der Mare. Zo is het. Twee goals van de twee centrumspitsen. Havenaar in Boni 2-0, 66e minuut. Veldhuizen, de keeper, trapt de bal weer ver naar voren. Richting Havenaar. Het kopduel wordt gewonnen door Kwakman. En dan via Loren. die in de fout ging. Zojuist bij de actie van Van Ginkel. Uitstekende loopactie. Waardoor Liesveld niet anders kon dan een strafschop geven. Boni maakte 2-0. En dan zou je eigenlijk zeggen de wedstrijd is beslist. Waarom? Omdat FC Groningen heel erg weinig laat zien in dit duel. Nu weer een goede opening aan de linkerkant van het veld. Kan Van Aanot die bal binnenhouden. Dat lukt net niet. En dus een ingooi voor FC Groningen. Dat in de eerste helft zo'n grote kans kreeg via C. Maar toen was het Veldhuizen die uh, daar op de goede plek stond. Verder heeft Groningen eigenlijk niets laten zien. Na de 1 0 van Havena was er even wat initiatief. Maar dan juist kan Vitesse zijn favoriete spelletje spelen. Dat is namelijk reageren een beetje op de counter. Nu een counter voor FC Groningen. Een overtreding van Kasia. Maar Liesveld, wuift hij het weg? Nee, hij geeft een vrije trap voor FC Groningen in de 67 e minuut. Overtreding op Zefuik, uh, de centrumspits. Drie goals heeft hij pas gemaakt. En daar kwamen ook nog twee uit een strafschop van. Dus wat dat betreft heeft de spits van FC Groningen tot nu toe gewoon teleurgesteld. De vrije trap gaan we zien dus voor Groningen op de rand van het strafschopgebied. Eerder dit seizoen in Groningen werd het 0-3. Toen counten de Vitesse met tien man. Groningen helemaal weg. Van der Heijden kreeg toen al heel vroeg na een half uur de rode kaart. En in de tweede helft maakte Vitesse toen dus drie doelpunten. Wie staan achter de bal bij de vrije trap? Zojuist was het Lindgren die nog even gevaarlijk was... met. Het... Een vrije trap, toen weer een prima reactie van Veldhuizen. Eens kijken wie het nu gaan doen. Weer is het Lindkren die daar bij de bal staat. Het uh, schot komt dan en dat gaat over via Kierm. Een metertje over het doel bij Veldhuizen. 68ste minuut en zo blijft het dus 2-0 in het voordeel van Vitesse. En Teniel heel de jaren 70 en Love will keep us together. Fietsen. Alejandro Valverde wint de proloog bij de Ruta. Del Sol, 6 kilometer. 2 seconden sneller dan Spilak de Sloveen. En 4 seconden sneller dan uh, Tyler Farrar. Stef Clement, beste Nederlander. Zesde. Martijn Keizer achtste. En Bouke Mollema is tiende daar. Het is dus, uh, bijna twee uur tijd voor het NOS-journaal Vitesse tegen FC Groningen. staat 20 minuten voor tijd, 2-0 voor Vitesse. Doelpunten van Havenaar en Boni uit een penalty. Zometeen ADO tegen Heerenveen, Pek tegen Feyenoord... en later vanmiddag nog RKC Ajax. En zometeen ook veel schaatsen en de finale van het ABN AMRO-tennis-toernooi. Graag tot zo. NOS langs de lijn op één. Easy.